9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond nogmaals. Emma Wennermars is hier. Herman Chevrolet en Marcel van der Steen. Corruptie in de FIFA. De stukken liggen op straat. En we praten met Henk Lubberding over de Tour-etappe van vandaag. Eerst het nieuws van NOS door Almegens.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 Van het weer nog. Vannacht opnieuw buien met kans op onweer. Morgenochtend eerst nog regen, vooral in het noorden. In de middag droog en af en toe zon. 17 graden wordt het op de Wadden en zo'n 20 graden in het zuiden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We praten met de oud-Balkan-correspondent Marcel van der Steen over Srebrenica... en het proces tegen Mladic. En Too Unlimited is terug, maar het concert ging niet door. Eerst Nicky Terpstra. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, want Herman zei het eerder, uh, dit, uh, het vorige uur al, iets over half negen... is bekend geworden dat Nicky Tepz daar toch naar de spelen kan. Hij is in het ziekenhuis. Uh, u weet hij is gevallen in de ronde van Polen. Is naar een ziekenhuis in Polen vervoerd. En daar uh, ja, hebben ze wel foto's gemaakt, maar dat waren Polaroid-foto's, uh, zo ongeveer. Dus er was weinig op te zien. Dus toen is hij naar België vervoerd en Edwin Schoon is in het ziekenhuis. Uh, Edwin, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Uh, jij was erbij toen die scan werd uh, gemaakt. Wat is de uitkomst van die scan? Nou, uh, ja, hij is heel erg opgelucht. Uh, hij kwam met een grote glimlach naar buiten. We stonden natuurlijk niet naast het scanapparaat, dat blijft het ziekenhuis. Maar uh, ja, hij, hij kwam met een grote grijns naar buiten. Want uh, ja, er is geen, uh, geen, geen breuk geconstateerd, al, al zijn botten zijn in orde. Uh, en dat was natuurlijk vooral huiverig uh, vanwege zijn, uh, zijn sleutelbeen. Zijn schouder heeft wel uh, ja, verdikkingen, spieren die, uh, die een klap hebben gehad. Maar het is, het is niet ernstig en hij hoopt zaterdag... Alweer een rondje te fietsen, zei hij. Met nogmaals een hele grote glimlach. Oh, kijk aan. Nou, dat, dat klinkt goed. Hij had enorme schaafwonden, zo uh, beschreef hij gisteren. Uh, die zijn nu goed, goed schoongemaakt, met een nadruk op goed? Ja, met een nadruk op goed. Hij zei, uh, uh, ik ben terug in de beschaving met een knipoog. Uh, hij was niet zo blij met de behandeling in Polen. Hij zegt, ik val steeds in de verkeerde landen, in China en in Polen. Uh, hij was blij dat hij, uh, dat hij in het ziekenhuis was van zijn, uh, van zijn ploeg. Uh, daar hebben de artsen goed naar de wonden gekeken. De wonden zijn ook weer schoongemaakt. Zijn knie, dat was vooral een hele diepe, diepe schaafwond. Zijn elleboog. Uh, maar dat hebben, ze, dat hebben ze keurig in orde gemaakt. Uh, uh, dus ja, hij was ook weer gerust. Ik ben in goede handen. Uh, en, en natuurlijk vooral opgelucht uh, dat hij niks heeft gedroogd. Ja, je hebt Nicky Terpstra geïnterviewd uh, later vanavond. We hopen binnen nu, en we zullen zeggen anderhalf uur... dat we Nicky Terpstra zelf ook even aan het woord kunnen laten horen. Ja, Edwin, nou we jou toch hebben, er is nieuws over de FIFA. Hè? Voormalig FIFA-baas Joao Havelange en zijn voormalige schoonzoon... Dus oud-voorzitter Ricardo Tercera van de Braziliaanse Voetbalbond. Die hebben miljoenen aan uh, smeergeld gekregen. Blijkt uit een onderzoeksrapport dat uh, vanavond door Wereldvoetbalbond FIFA is uh, vrijgegeven. Wat is dat voor rapport? Nou, het is een rapport dat niet uh, van harte door FIFA is vrijgegeven. Uh, ze zijn daartoe gedwongen... Door een Zwitserse rechtbank. Uh, er zijn een aantal. Uh, is een aantal onderzoeksjournalisten al jarenlang bezig. Uh, FIFA te uh, bestoken met, uh, met. argumenten, maar ook. Uh, uh, ja, met. met uh, rechtelijke middelen. om dit document vrij te geven. Het, het, het betreft een document over een uh, periode. die FIFA het liefst wil vergeten. en dat gaat over de ISL-affaire. Uh, zonder daar heel diep op in te gaan. Uh, er was een, uh, een. marketingbureau. door FIFA aangesteld. en. Dat was uh, voor een belangrijk deel heel schimmig. Daar zijn gelden in rond uh, gepompt uh, en die zijn uh, ja, in een aantal gevallen op privérekeningen van mensen in het fifa bestuur terechtgekomen. Uh, en dat is jarenlang geheim gehouden. Uh, en bewijzen daarvoor staan in dit uh, dit geheime rapport. Ja, waar hebben ze dat geld voor gekregen? Uh, nou, officieel uh, uh, is dat altijd toegeschreven aan het uh, uh, het, het verkrijgen van marketingdeals voor FIFA. Uh, maar die betalingen zijn nooit uh, zo genoteerd... dat ze de boekhouding van ISL te traceren waren naar de FIFA-bestuurders. Ja. Dus uh, ja, dat was voor het, het uh, onderhandelen... Voor het, uh, voor het voor elkaar krijgen van deals met grote, grote bedrijven in de wereld. Uh, alleen ja, omdat ISL uh, het monopolie had op de marketingrechten van bijvoorbeeld een WK voetbal... Uh, bleef daar uh, weinig over aan transparantie. Dus dat, is, uh, dat is jarenlang uh, is dat, uh, geheim gebleven. Ja. Nu, nu, nu is het onderzoeksrapport dus uh, uh, met frisse tegenzin vrijgegeven door de FIFA. Heeft dat nog gevolgen voor de baas van die club, uh, Jozef Blatter? Uh, dat is de vraag. Uh, het, het document wordt nog uh, in detail bestudeerd... Uh, het gaat nu uh, op internet ook rond, uh, bijvoorbeeld door Jens Weinreich en uh, Andrew Jennings, de twee belangrijkste uh, criticacters van FIFA, van de laatste jaren, dat, dat ze toch op bewijzen zijn gestuurd, ook in dit document. Uh, dat ook Sepp Blatter uh, ja, of geld heeft ontvangen of zelf in, het, in een uh, kwalijk daglicht komt te staan, die bewijzen kunnen wij nu nog niet direct uh, bevestigen. Uh, maar ze zeggen dat niet voor niks en die mensen weten waar ze het over hebben. Uh, hij lag natuurlijk ernstig onder vuur uh, door de, de corruptieschandalen van de laatste jaren. En leek uh, door zijn herverkiezing uh, als FIFA-president ja, toch weer te ontsnappen, zou je kunnen zeggen. Maar dit document kan hem in gevaar brengen. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat FIFA ook niet dom is. Ze hebben het onthullen van dit document uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Ze hebben advocaten ingehuurd, duizenden, honderdduizenden zwitsers betaald om die advocaten uh, zo ver te krijgen dat dit document nog even geheim bleef. Uh, en de twee belangrijkste mensen die in dit document beschuldigd uh, worden, waar zwart op wit bewijzen voor staan, uh, Joao Avalanche en Ricardo Texera, zijn uitgerekend een aantal maanden geleden uh, opgestapt, respectievelijk bij IOC en bij FIFA. Uh, dus ja, die mensen kunnen door een organisatie nu niet meer gestraft worden. Oké, okay, duidelijk. Dus uh, eventueel kan het voor Blatter nog uh, penibel worden. Maar dat zien we nog. Dankjewel. Het wens schoon. Oké, okay. luister daar. 1974, lang geleden. Tiger Feet van mud. Inderdaad. In Potocari, vlakbij Srebrenica, en in Den Haag... is vandaag de val van de moslim-enclaven op 11 juli 1995 herdacht. Bij de herdenking in Bosnië werden 520 doden herbegraven... die het afgelopen jaar in massagraven waren gevonden en geïdentificeerd. Uh, bij die plechtigheid waren er zo'n 30.000 aanwezigen. Op het plein in Den Haag waren er niets meer dan een paar honderd. Marcel van der Steen, journalist en Balkan-expert, is hier. Die hebben we al eerder gehoord. Goedenavond. Goedenavond. Um, jij hebt daar gewoond, hè? Ja, ik heb uh, ruim anderhalf jaar, klein twee jaar in Sarajevo gewoond. Wanneer ja. was dat? Uh, tot uh, twee maanden terug. Tot twee maanden oh. terug? Ja. Um, hoe is dat? Leuk. Als Balkan het ver, ja. <laughs> nee, het is, ook, het is een geweldige stad om te wonen, om, om mee te beginnen. Het is een hele mooie stad, op de, eigenlijk op het kruispunt van West en Oost. Hè. West en Oost komt daar elkaar, elkaar tegen. Dat betekent ook dat er heel veel botsingen zijn. Maar het zorgt er ook voor, een hele mooie stad. En die 11 juli, beschrijf eens even wat voor dag dat is. Nou, 11 juli is echt een heel belangrijke herdenkingsdag in het, uh, in het uh, Bosnische, ja, Bosniak, dus het mos, moslimdeel van, van Bosnië-Herzegovina. Bosnië is op, opgedeeld sinds de oorlog in uh, een, uh, een Servisch deel, Republika Srpska. En uh, een uh, moslim-Kroatische federatie. Nou, vooral in dat deel uh, wordt het heel erg herdacht. Is natuurlijk heel belangrijk. Elke familie daar heeft wel iemand verloren tijdens de oorlog. En uh, in, in uh, Srebrenica is natuurlijk, ja, dat is, dat is het, het summum geweest van, van gruwelijkheid. En dus die 8000 doden die worden herdacht, dat is, uh, ja, dat is door het hele land heen. Krijgt die herdenking ook aandacht in de andere delen van Bosnië? Ja, ja alleen. Uh... Wat, wat, wat ze in Serbska, dus in het, het, het Servische deel, vaak doen. is uh, heel erg benadrukken dat er ook Servische slachtoffers zijn geweest. En bijvoorbeeld morgen in, in Bratunac, dat ligt naast Potocciari. Uh, elk jaar is daar op de 12 juli een grote herdenking voor de Servische slachtoffers. Maar ja, die staan natuurlijk uiteindelijk toch niet in verhouding uh, tot, tot, tot deze groep. Maar levert dat nog spanning op? Daar levert nog heel veel spanning op. Dat land staat continu onder spanning. Huh? Dat land is, uh, staat bijna elke keer uh, op, op klappen. Uh, in... hoe, hoe merk je dat? Nou, het politiek niveau. Uh, het is een land dat bijna politiek niet bestuurbaar is. Je hebt het Dayton-akkoord gehad in 1995. Dat was het einde van het bloedvergieten. Dus wat dat betreft was het een goed ding, dat akkoord. Maar sindsdien is dat land eigenlijk onbestuurbaar geworden. Omdat de Serviërs hebben hun deel. De moslims en de Kroaten hebben hun deel. en Vooral het, de, de, de Serviërs willen eigenlijk niet onderdeel zijn van Bosnië-Herzegovina. En als je het dan bijvoorbeeld over sport hebt... Serviërs die, die, die supporten het Servische team, het voetbalteam, de Servische tennisser... en de Kroaten doen dat met het Kroatisch team. En dat Bosnische team, wat bijna had meegedaan met het EK afgelopen keer... Ja, dat, dat, dat, dat leeft helemaal niet ja, alleen onder die moslims. Ja. Nu, nu, nu zijn uh, een paar van de kopstukken, de, de, de grootste hoofdrolspelers, die zitten vast... In Den Haag. Uh, of ja, Milošević is bijvoorbeeld al overleden. Mm -hmm. um, um, um, heeft dat het scherpe randje eraf gehaald daar? Of is dat helemaal niet zo belangrijk? Nou, Je zou, je zou kunnen denken dat het een begin is van... dat een wond kan gaan helen. Zeg maar, hè? Dat de, de grote vissen in ieder geval zijn opgepakt. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel mensen nog... die uh, op een andere manier verantwoordelijk zijn geweest... die nog vrij rondlopen of belangrijke functies bekleden... in het Servische deel van het land. Of in Servië. Um, maar... Nou, misschien. Mensen zijn blij in ieder geval dat het nu begonnen is. En zeker nu met Mladic de afgelopen week. Uh, de getuigen worden nu gehoord, de verhalen worden verteld. Er gebeurt wat, dus dat is goed. En ze hopen natuurlijk dat hij het haalt tot het eind. Want het is een zwak, uh, zwak mannetje geworden. En. Uh, maar wat, wat hun heel erg steekt, is dat ze. Dat, dat en Karadzic en Mladic uh, uh, onschuldig pleiten. Ja, dat is natuurlijk voor hun. Uh, dat, is, dat, dat, dat kunnen ze niet eens bij met hun hoofd. Ja, en ook onberoerte verhalen aanhoor. Bijvoorbeeld ja. allemaal wat te noemen. Nou ja, zoals afgelopen maandag bijvoorbeeld. Hè? Dat was het eerste getuige die Elverdien Pasic. Um... Zullen we daar even een fragmentje van laten Dat goed, horen? Ja. Dan hebben we er een, een stem bij. Ja, Elverdien Pasic, dus de getuige van het tribunaal. The old man was burned. They found the body. En de oude kid was crying because they decided to bury whatever was left of him. En dan, zo'n, after dat, we vinden de rest van de, de mensen die daar waren ook dood. Ja, er um, was veertien volgens mij. Veertien toen dit hij... gebeurde, maar dertien toen de oorlog. Beschrijf hadden. even wat hij, wat, wat hij beschrijft. Nou, hij beschrijft, volgens mij is dit het deel dat hij terugkomt in zijn eigen dorp, uh, waar, hij, waar hij zeg maar uit verjaagd is. Je moet voorstellen waar er verschillende dorpjes bij elkaar. Um, eigenlijk waar moslims wonen en ander dorpje wonen Serviërs. Nou, dat was altijd gewoon uh, uh, prima, zeg maar. Ook kinderen op school die met elkaar uh, uh, samenleefden... en elkaars uh, sportschoenen lenen, zoals hij vertelde ook. En volgens mij vertelt hij hierin dat hij terugkomt in het dorp... en dat er eigenlijk niks meer van over is. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zit Mladis er dan bij? Ja, een beetje... Uh... Weet je eigenlijk bijna stoïcijns hoe die, uh, hoe die daar zit? Hij, hij, wat ik veel zag, is dat hij de aantekeningen zit door te nemen. Uh, op een gegeven moment, verschillende momenten, dat deze meneer Pasic uh, breekt. als hij dat vertelt. En eigenlijk, soms duurde dat dan een minuut, twee minuten, dat het heel stil was in die zaal. En eigenlijk pas na 30 seconden of zo, dat hij dan even zo opkeek. en brillenpootje in zijn mond, en dan eens keek van wat het was. En soms knikte hij een beetje. Ja, een, een oude man waarbij het ook niet helemaal meer binnen ja, leidt te komen. Hij, heeft hij wel door waar hij is en waar het over gaat? Nou, ik denk dat hij wel heel goed weet waar het over gaat. Ja, hij doet alsof. Ja, dat vind ik lastig te zeggen, maar ik... Eer? Ik, zijn, zijn eer is natuurlijk groot en zijn eergevoel is groot, ja. ja. ja en de, de Servische zaak, daar, daarvoor zit hij en daar zal hij tot aan zijn dood in blijven geloven. Ja, maar zo beschrijft diezelfde man bijvoorbeeld ook het verhaal... Uh, dat ze volgens mij vluchten door een maisveld, als ik me goed uh, kan herinneren... als ik hoorde op maandag, dat, de, dat ze moeten kruipen met kinderen ja. door zo'n maisveld... en dat de takken van de bomen om hen heen, van de bomen vallen... van de kogels die er uh, doorheen vliegen. Ja. Je zegt, hij, hij, hij hoort dat stoïcijns aan. Hoe hoor jij dat aan? Ja. Nou, ja, niet stoïcijns. Dat is wel, nou, nu je het vertelt ook, zeg maar. Ik, ik krijg daar steeds kippenvel van. En ook op het, moment, op het moment dat je dat uh, door hem ziet vertellen... Um, het was een kind natuurlijk uh, in die tijd en wat hij heeft meegemaakt. Uh, hij is nu ongeveer van mijn leeftijd. Uh, dus, dus ja, dat, is, nee, dat, dat doet mij wel heel veel. En ook omdat ik, ik ben daar geweest. Ik heb er gewoond. Ik ken de verhalen, ik ken de mensen. Uh, ik ben in Sabrina geweest ook de afgelopen twee keer op 11 juli. Dus ja, natuurlijk, nee, dat doet me wel wat, ja. ja. En kijk je dan naar die muisje ja. of... Uh... Ja, dat vind ik ook wel... Ik vind het ook heel fascinerend om naar hem te kijken. Om te kijken hoe hij reageert. En het is ook... Het is heel gek, want daar zit hij dan. En dan besef je dat ook, wat hij gedaan heeft. Komt het echt binnen? Ik kan het niet. Soms wel, soms ben je natuurlijk ook gewoon aan het werk. Wat dacht je toen de eerste keer... dat je hem binnen zag komen? Ja, dat was toen hij werd voorgeleid de eerste keer. Het was een heel broze oud mannetje. Ja... Ja, dan, dan denk je wel, nou ja, je, dat, ja, dat, is, dat is hem, zeg maar. Dat is, het is toch een beetje een monster voor je. Ja, Terwijl, ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een... Ja, het is een oud broos mannetje, waar je als die zou vallen zou je hem oppikken. Hm. Dus, nou, maar wat vind je zo... Je dat, gebruikt het woord fascinerend. Hoe, ja. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, omdat daar zit wel iemand die leiding heeft gegeven... althans, dat proberen ze nu te bewijzen... Uh, die leiding gegeven zou hebben aan, aan genocide... En die zit daar dan op een paar meter afstand. En die kun je in de ogen kijken. Daar heb je dan soms zeg maar per ongeluk oogcontact mee. Dus dat is, dat is natuurlijk ook wel bijzonder om, om, om te zien. En ja, je probeert natuurlijk, dat kan ik niet, ik ben geen psycholoog... maar je probeert natuurlijk in die, in die fractie van een paar seconden... probeer hem te peilen. Net als dat jullie nu willen weten hoe, hoe hij reageert. Is voor jou dan... Um, um, uh, ja, want er, zijn natuurlijk heel, er was heel veel pers hè, de eerste keer, de eerste zittingsdagen. Hoe zit hij erbij, hoe ziet hij eruit? En na een verloop van tijd hebt de belangstelling misschien wat weg. Want we weten dat hij gepakt is en dat hij daar zit... en dat de rechtszaak loopt en dan horen we aan het eind wel uh, hoe die veroordeeld wordt. Is voor ja. jou dan de spanning er vanaf? Uh, nee, ik vind het nu, uh, zeker de afgelopen maandag, ja, dan wordt het juist interessant. En dat vind ik ook jammer dat de pers, en ik snap het allemaal hoe het werkt, ik snap zeg maar de, de, de, de korte spanningsboog tegenwoordig. Maar ik vind het ontzettend jammer dat juist nu uh, alle pers weer op de publieke tribune paste. Terwijl hij toen hij werd voorgeleid, nou, je wil niet weten hoeveel uh, satellietschotels er voor de deur stonden daar. En nu waren er uh, drie. En dat, uh, nou ja, dat tekent wel de afname dan weer van, uh, van de interesse bij de, bij de media. Maar en dat hoe, is zonde. Maar hoe komt dat? Ja, nu wordt het inhoudelijk. Nu moeten we dingen gaan uitleggen. Nu wordt het misschien uh, een beetje moeilijk. En dan moet je er uh, kun je niet in één minuut kun je het, uh, kun je het uh, samenvatten. We zijn ja. toch allemaal een beetje lui geworden wat dat betreft, denk ik. Ja. Hoe lang gaat het nog duren? Nou, ehm. Um... Ja. <laughs> Hoe lang ga je daar zitten? Ja, ja. Je kan daar niet meer terug. Je kan daar niet meer af. Ja. Nou, dus, ze, ze hebben 400 getuigen, maar ze gaan er 150 gaan ze op, uh, oproepen. Maar als je bedenkt dat de tweede getuige die er nu zit, dat is David Harland. Hij is een, een, een unparfor-officier, heeft 20 keer of zo met Maris moeten over, uh, overleggen in die tijd. Um, die gaan ze morgen nog een hele dag doen. En ze hadden al gezegd dat ze daar negen uur... de defensie van Mladic wilde negen uur met hem uh, doornemen. Nou, dus um, dit gaat nog maanden, misschien wel een jaar, anderhalf jaar duren. Ja, we nou, hopen uh, in ieder geval dat hij... Die... Dat hij het overleeft, ja, in dit proces. We, laten we hopen, in, in Sarajevo noemen ze het uh, uh, uh, cynisch uh, uh, uh, uh, kuuroord Scheveningen. Omdat er tegenwoordig ook zo geweldig goed uitziet. Als een filmster. En uh, Mladic ziet er ook steeds beter uit. Dus laten we hopen dat ze goed voor hem zorgen. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer de tour vandaag. Henk Lubberding. Het was vandaag de eerste etappe met een kol van de buitencategorie. Het peloton ging de Col du Grand Colombier te lijf. Voor de Raboploeg was er tot op het einde hoop op succes. Want Luis Leon Sanchez zat mee in de kopgroep. Maar uiteindelijk was de sluur Fransman Thomas Veucler iedereen te slim af. Daar komt Thomas Veuclair. Heeft hij toch het spel weer het slimst van allemaal gespeeld? Laat Jens Vogt staan alsof het een beginneling is, alsof het een amateur is. Veuclair voor Scaponi. Dan Vogt, sanchez die er is het beste eraf. Maar Thomas Veuclair nu op het gemakkelijke stuk. Hij kan het bijna niet geloven. Hij pakt weer een e toeretappe. Thomas Veuclair wint deze etappe naar Bellegaard, de zuurvalserine. Henk Lubberding, goedenavond. Een grote groep die snel vertrok. Was meteen duidelijk dat dit de winnaar zou worden? Nou, voor mij nog niet. Ja. Maar wel het die groep, he, die groep, die, die kon wel wegblijven. Dacht je dat niet? Ja, ja, ja, ja. Maar je ziet het er beter blijven over. Uh, iedereen was uh, enthousiast over Sanchez. Dat was de slimste. En uh, ik weet allemaal niet wat. Toen dacht ik, ja, ho, ho. Verklaren is ook altijd geen dommerik geweest. En ik vond het wel heel frappant in die finale. Hoe die eigenlijk Sanchez eigenlijk weer dwong van... Uh, ja, maar ik ben niet zo meer of zoiets van... Uh, ja, ik kan niet meer, dus rij jij maar. Ja. Zij, jij wil winnen, dus uh, ik heb de bolletjes trouwens al zo, ik wil een beetje bluffen. Ja, en dan Sanchez, die, die probeert nog iets, ook op zijn, uh, zijn laatste adem. En dan, uh, ja, hij, hij, blijft, hij blijft nog beter pokeren dan Sanchez. En Sanchez is ook geen renner. Maar ja, je ziet, ze dus, hebben allemaal de knollen op. En uh, hij wacht gewoon tot op het laatste. Ja, ik vind het de knapste haaltje weer. Maar van Voit vond ik het ook weer super. Nee. Zo terugkomen en dan uh, ja, nog een keer vechten. Ja, daar kunnen we nog een heleboel voorbeelden aan nemen. Ja. Ze hebben allemaal de knol op? Nou ja, ik bedoel daarmee. Ze hadden het op het laatst allemaal wel gehad. Ook Veuclair uh, zat, zat op het tandvlees. Dus. Uh, ja, het was een, uh, een harde dag voor de mannen die voorop hebben gereden. Ja, maar die, die, die Veuclair heeft iets slim gedaan. Maar van tevoren leek hij ook een beetje uit vorm. Hij was geblesseerd. Is dat, hoort dat er ook allemaal bij, denk je? Nou, of het er allemaal bij hoort, dat heeft hij niet, schijnbaar niet gespeeld. Hoe ik hem ook zag lopen, op de podium hij liep, wel een beetje. Ja, hier in Deventer hebben ze zo'n zo driedaagse van uh, Deventer op stelte. We lopen ze allemaal op stelte. Ik had de indruk dat hij er ook was geweest een dagje. Want jullie uh, boek met je af van die houten poten. Dus er is best wel wat aan de hand met die jongen. Maar dat hij nou zo kan trappen. Ik heb wel gezien dat hij de laatste twee dagen in ieder geval al beter werd in, in de groep. Want in het begin zat hij alle dagen van achteren. En hij was ook niet gemotiveerd. En uh, ja, je ziet het hoe snel dat het kan veranderen. Ja. En uh, ik, ik, hoop, ik hoop dat dat bij onze jongens ook gebeurt. Maar. Ik heb gisteren geroepen, Gezink dag. en eer gisteren al, morgen, maar ik trek het heel snel weer in, want er wordt hem niet. Nee, ja, hij, hij heeft zich gespaard, denk ik, van morgen. Ja, waar dat maar zo? Doet hij misschien nee, morgen weer van, van fietsen, overmorgen? morgen? Aan de manier van fietsen uh, zie ik dat niet dat het, dat het morgen in één keer uh, dat, dat, dat, dat wij wonderen zien. Gaan we nog wonderen komen? Wonderen zijn dan? niet uit de wereld, maar, maar bij hem uh, gaat dat niet lukken. Ik denk dat we nog een week geduld moeten hebben. Ja, en, dan? en dan nog maar hopen. En dan wel gesezing. Ja, daar zijn, uh, ik, ik vind Van der Broek met een goede instelling... die zeggen ook echt werkelijk, we hebben nog drie ritten. Waarvan eigenlijk twee bergop. Dus de mannen die dus bergop uh, goed uit de voeten kunnen... en die voor het klasse meegaan, die moeten dus ook echt iets ondernemen. En dus dan zie je Van der Broek, ja, die, die pokert een beetje... omdat hij tegen die afdaling aan zit te kijken. Dat is ook niet echt zijn ding. Dat er nog een stukje vlak in zit, dat daagt inderdaad niet zo uit. Maar hij, hij hoopt dan wel mee dat er nog een, een paar andere gasten... En dan kreeg hij Roland op het laatst dan nog uh, uh, als compagnon. Die kreeg hij nog mee. Ja, die heeft ook zoiets van... Ja, ik, ik probeer toch maar iets, want uh, ja, we moeten die ploeg toch een beetje laten rijden. En dan zie je verdorie op het laatst dat die radiocheckmannen weer gaan rijden. Ja, Omdat, waarom, uh, waarom was dat? Ja, onbegrijpelijk. De die, die staat zesde... En Van de Broek stond neer en die, ja, die wordt vandaag achter. En als ze niks doen, ja, dan, dan is hij bang dat hij te dicht komt. En ze zitten nu al voor een voor, voor ereprijsprijsje te rijden: een ereplek. Ja. En die die, die, die, die die wrijven in hun handen. Ja. En daar was ik gisteren al bang voor. En ja, dat, dat wordt nu al gespeeld. Ze, ze voelen zich eigenlijk al geklopt. Het wordt het team van uh, Wiggins niet echt moeilijk gemaakt, uh, Henk. Maar morgen dan de koninginrit in de Alpen? Ja, uh, berg op aankomst. Dus nu, nu, nu gaan we zien of er of wat, uh, wat kraakt bij die schijploeg. Maar ik heb vandaag... Uh, Vroem heeft niet op kop hoeven rijden. Mr. Poort, die, uh, die deed al het werk. En Rossis, die hadden dus ze ook nog. Alleen die kreeg een lekker band, die kwam niet meer terug. Maar die had, nog, die, had nog, uh, ja, die had wel wat gedaan, die had in het wiel gereden. Dus het is ook niet voor die jongens ook geen... Uh, ook niet niks om daar te rijden. Maar goed, uh, die had ook nog iets gekund. Dus dan kun je nagaan hoe, hoe, hoe goed dat die gasten zijn in de breedte berg op. Mm -hmm. nou, dan, dan, dus ik denk, er moet wel iets gebeuren. En dat kan een, een Van den Broeken niet alleen. Er zullen meerdere, meerdere mannen uit hun schulp moeten komen. Nou, het wordt in ieder geval een zware etappe. Twee maar even... geen Nederlanders. Nee, toch niet? 148 kilometer, relatief kort. Maar ja, vier uh, uh, alpenkools, maar want ze gaan de Alpen nu winnen. Twee buitencategorieën, eerste tweede categorie... en uh, aankomst op de eerste categorie... Waar wordt het beslist, denk je? Ik denk uh, ook te de ver dat, er al, uh, dat, die, dat die, die klassementmannen toch al iets moeten doen. Het is een goede, een goede uh, knecht vooruitsturen. En wat ze vandaag eigenlijk al deden... want die hebben het gezien, uh, hoe, hoe, hoe makkelijk dat het eigenlijk wordt... als je een goede knecht zoals Voigt of uh, ja, in dit geval uh, zelfs Sagan... die in een groep vooruit zit... Ja, die kan toch nog iets betekenen als, uh, als, als iemand uit het klassement... zoals Nibali uh, dus een poging waagt. Ja, dan heeft hij toch nog een, uh, een, een, een koordje waar hij zich aan, uh, aan vast kan, uh, kan, kan klampen. Ja, dat, dat wordt natuurlijk heel vaak zo gespeeld. En dat kan wel eens een keer goed uitpakken. Maar met die strategie moet je in ieder geval uh, op zoek... De, om die mannen toch een keer pijn te kunnen doen. Ja, we gaan het zien uh, morgen, Henk. Interessante ritten en daarna spreken we jou natuurlijk weer. Bedankt. Oké. Okay.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 En automobilisten met pech in Duitsland moeten op hun hoede zijn voor nepwegenwachters. Die rijden in een busje dat eruit ziet als een busje van de Duitse ANWB. Ze zetten een paar pilonnen en een waarschuwingsbordje neer en vertrekken met de mededeling dat de echte wegenwacht er snel aankomt. Een paar dagen later krijgt de automobilist dan een rekening van meer dan 200 euro in de bus. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit ja. is de Radio 1 Zomer. Je dubbel pech. Uh, hebben we hebben Emma de de de he? en Marcel van Steen zijn hier. En we hebben het over de Tour en heel veel andere zaken. En hoe zou het toch zijn met Too Unlimited? Gaan we zo meteen horen met de te aan de telefoon Dus eerst boy en little numbers. Oh. We hebben een spookrijder. Ja, Rijdt u op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom... dan komt u een spookrijder tegen tussen Bergen op Zoom Zuid en Halsteren. Haalt u niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met licht te waarschuwen. Rijdt u dus op de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom... dan komt u tussen Bergen op Zoom Zuid en Holsteren een spookrijder tegen. Het zijn twee vrouwen, maar ze heet een Boy. En het nummer heet Little Numbers. Goed, we gaan hier aan tafel praten met Erwin uh, Weddermas, ja. met uh, Herman Chevrolet en Marcel van der Steen. Uh, ja. Erben, de Raboploeg. Ja, um, ja, ja daar heb jij wel een expliciete mening over. Ja, ik moet... Is het, nou, ja? Even, even een vraag stellen. Over antwoord dat geven. Of wil je nee, een vraag geven? Wat wil je dat ik vraag? Maar stel maar een vraag? Stel maar een vraag. Um, is het pech bij de Raboploeg, of zit er meer achter? Het, dit kan geen pech meer zijn. Dit Is te veel pech. Dit is te veel pech. Uh, en, het, en ik, ik moet dus zeggen, ik kijk nu naar die tour en het, ik kan er gewoon niet meer naar kijken. Waarom niet? Nou, omdat het me zoveel pijn doet om het te zien, om die jongens toch ook, ook te zien rijden. Uh, en ik vond twee dagen geleden vond ik wel het absolute hoogtepunt eigenlijk. Of het dieptepunt eigenlijk. Toen, uh, toen, toen ze wilden ze gaan strijden. Want ze waren het, de klasse mensen hadden ze verloren en dan wilden ze gaan aanvallen. En toen kwamen ze over de finish heen. En toen was eigenlijk de opmerking: of de, de tendens was een beetje van ja, we hebben goed gereden, want we hebben aangevallen. Maar ze kwamen gewoon op een kwartier achterstand binnen. Dus dan hadden ze ook echt een beetje de opdracht meegekregen. Van, van jongens, ga maar, ze hebben de opdracht Ga aanvallen. Aanvallen om aan te vallen. Maar we zaten maar mee in niet, het groepje of zo. Ja, dat maar zo niet aan zijn, te ja. vallen om te winnen. Oh, nee. En dat is dus, als je aanvalt om te winnen... dan kom je naar de kloten over de finish heen. Dan baal je ervan, dan gooi je met fietsen. Maar ze waren gewoon tevreden. En toen dacht ik, nou, nu is het echt, echt, echt mis met de Rabobank. Ja, ja, He, helemaal, helemaal, helemaal. Ben ik het mee eens. Uh, wat mij verbaast dus de Ritna Porantrui... heb je drie mannen in de kopgroep. Laurens ja. de Dam, Kruiswijk ja. en, uh, en dan Mollema. Ja. En de jonge uh, Thibaut Pinot en ja. Ja. Ja, ja. Maar die Daar moet toch minimaal één van die drie ja. erbij zijn. Ik zeg niet dat ze moeten winnen, daar heb je gelijk. Maar ja. toch wel vechten en een kansen om te winnen. Ja. Maar, maar dat, zie, dat, ze, dat zag je goed, Laurens de Dam, die reed alleen voor zichzelf. Ja. Die had moeten ja, rijden. Nou ja. Amsterdam deed het nog goed, maar die Pinot werd bijna ingehaald op een gegeven moment uh. en toch vocht hij door, want hij wilde winnen. En dat, en dat, zeg ik, Laurensnam is eigenlijk, de, eigenlijk nog, nog de beste straf. Die jongen die rijdt eigenlijk geweldig. Die jongen moeten ze dus morgen meteen kopman maken. Oh, want ik... die andere jongens zijn gewoon niet goed genoeg op dit moment. En ik zie het gewoon, je ziet het gewoon wegstromen uit die jongens. En ik geloof gewoon dat die jongens namelijk wel gewoon winnaars zijn. Want weet je, dat is een, een Robert Geese, die komt uit veld. Dat is gewoon een boerenjongen die gewoon eigenlijk altijd wel gewoon wil winnen. En ik herken hem gewoon niet meer. Hij heeft ook koersen gewonnen. Hij, hij, heeft een, hij een weet koersen. wat het is. Ja, tuurlijk. Maar... maar maar ook zo'n Mollema, dat is zo'n nuchtere Groningen, die, die, die, die, die, die, Ze rijden rond alsof ze... Ja, het, voor me, er is echt iets mis in de ploeg. En ja, ik denk niet dat, echt, Ja, ik, ik vind het zo jammer, want ik gun het die jongens echt van harte. Uh, alleen uh, niemand neemt daar de verantwoordelijkheid, dat, dat vind ik het ergste. Ik vind dat er iemand op moet staan en zegt van jongens, ik ben hier een aantal jaren met die ploeg bezig, het gaat niet goed, dat zie ik ook, en ik neem een verantwoordelijkheid, ik stap eruit. En dat ja, zijn wat niet op, die renners. Op, op wat voor figuur nou, bedoel je? Ja, nou, bijvoorbeeld, uh, de, als je onze onze, onze de La Haye die prachtige schema's creëert, die die, ze, die jongens echt op het juiste moment in vorm kan krijgen, zogenaamd. Nou, die jongens zijn gewoon niet in vorm, die zijn gewoon echt, echt volledig vorm. Dus nou, dan moet je gewoon zeggen van jongens, ik stop me mee. Het is, het is goed geweest, ik heb het vier jaar geprobeerd. Geef het aan, aan, aan, aan iemand anders over. Maar er moet, dus moet echt iemand met een vuist op tafel staan... daar intern, die zegt van jongens, dit, dit is gewoon verkeerd. Maar, ja, maar is dat dan net als, het, ik, ik ben geen, uh, geen sportkenner, maar uh, het klinkt een beetje als het Nederlands elftal. De mentaliteitsprobleem. <coughs> nou, je moet in ieder geval weten waarvoor je, uh, waarvoor je mee wilt doen. Echt om te winnen. En dat... dat uh, uh, uh, je moet echt een gemeenschappelijk doel hebben. Je moet er voor elkaar door het vuur gaan. En het, ze zeggen het wel, maar ik voel die beleving gewoon niet. Bij Nels bij Nederlands is, is, is het inderdaad wel anders. Hm. Ik vind het echt anders, want daar hebben ze een heel ander probleem. Ik geloof niet dat, dat, dat een, een mollema uh, of, een, of een gezing te egoïstisch is... of uh, te, uh, te, te, te goed over zichzelf denkt. Nee, helemaal niet. Die, jongen, die, die jongens, dat zijn gewoon echte wielrenners. Die willen er echt keihard van gaan. Ze hebben dat, dat talent en dat gaat gewoon weg. He, de tijd geven. Nog wel een paar Over een paar jaar kan het wel. Die Pinot, 22 jaar wint gewoon, ja. een, gewoon, gewoon een, een, een etappe. Als je te lang wacht, dan is dat moment van het, dan, dan, is dat, dan, is dat, dan is dat vuur weg. En als het vuur gedoofd is zometeen bij de jongens, dan zijn het gewoon middelmatige renners. Ja. Maar Marcel, jij was er vroeger toch ook wel die een wielenliefhebber? Ja, ik was, vroeger was ik wel een wielliefhebber. ja. In ja, de je tijd zegt van Maar in, het niet in en uh, de TVM-shirtje ja. wat hier hangt. Maar wanneer is dat dan gekrakt? Ik zo weet niet, ik heb dan vanmiddag een beetje in, in aanloop zeg maar, naar de uh, uitzending over nagedacht. Van waarom eigenlijk, hè? Waarom, heb, waarom kijk ik eigenlijk niet meer? Nou, toevallig Pino hoorde ja. ik op Radio 1 toen ik in de auto zat. Um, ik denk toch dat het wel heel erg te maken heeft met, met de doping waar we het eerder over hadden. Dat, dat ik vind het gewoon... vreemd, maar goed, ja? Ja. Nou, dat nu ja. zelfs Lance Armstrong, want toch nee, een beetje nee. ja, de Master okay, sorry. Sorry. was. De, dat was nee. de, de Master, zeg maar. Hè. Toch de afgelopen. De, hoeveel keer heeft hij gewonnen? Vijf keer? Armstrong? Zeven, zeven keer. Zeven keer, ja. keer. Maakt niet uit. En, en, niet. en dat zelfs hij nu, en dat is volgens mij nog niet, hè. dat is allemaal nog niet bewezen, maar dat nu zelfs hij verdacht wordt van doping gebruikt. Ja, dan denk ik van, ja, wat, wat is het dan nog voor... Ja, nee, daar laat nou, me ja, nee. over, over, over okay, ophouden. Okay. Dat vind ik zo, okay. echt zo'n... Ja? Uh, yeah. Ja, dat vind ik gewoon niet... Uh, dat is allemaal geweest. En die, die, die jongen vijf jaar lang of tien jaar lang... hebben ze achter me aangezeten. Nou, het is, het is niet gelukt. Nou, nu, laat het nu alsjeblieft gewoon die man met rust. Want ik wil hem graag nog als zien. Als, als maar de jongens die nu rijden... Ja, die, moeten gewoon, die moeten ook dat helddom kunnen krijgen. En ik denk, denk dat er een podium bij Rabobank gecreëerd wordt... waar niemand dat durft of kan echt op de voorkant treden... van ik ga Helemaal, gewoon ja. op mijn manier en ja. ik geloof erin. Helemaal. Ik denk een bijkomend probleem van de Rabobank... En dat is iets dat ik al jaren oh. mij aan irriteer. <laughs> jaren is Lekker, het he? tactische onvermogen van die Rens. Ja. En dat komt dus ook van de ploeggeleiding. Nou. Vandaag zie je... Louis-Leon Sanchez is mee in de kopgroep, hmm. is mee met het groepje van vijf. En gaat dan op de zwaarste helling van de dag, kool van buitencategorie, demareren. En ik vraag me, maar waar is die jongen mee bezig? Maar is er dan iemand in die auto die hem hmm. tot de orde kan roepen? Zeg, Louis, rustig blijf. Jullie rijden met jullie vijf naar de finish, dan wordt het uitgemaakt. En wat zie je dan? op het hm. einde de laatste kilometers, hij komt krachtig. Hij rijdt nu twee jaar ja, he, worden... bij, bij, bij Rabo. Zie je dat, dat, dan, dat hij dan zijn prestaties minder zijn geworden? Nou, oh, in alle eerlijkheid, Louis Leon Sanchez... is de best presterende hm. Rabo-renner ja. en de Tour van ze... de afgelopen maar jaren, jaar. Dus dat valt wel mee. Zo... Ja? Maar er moet toch iemand zijn die op het moment van zijn acties... en demarrage, hm. die onmiddellijk aan zijn oortje roept, blijven zitten... Ja. Maar nou, ik had zoals indruk dat hij werd aangemoedigd ja, om te demareren. Ze worden, denk ik, ze zijn te veel gestuurd op, op gewoon fysieke vermogens. Dus ze worden te veel getraind en getest op wattages. En op basis, maar dat zijn allemaal leuke dingen, maar het zijn basisvoorwaarden om überhaupt te kunnen presteren. Ik weet, wij wij, wij als hebben als schaatsen ook eindeloos getest. Maar ik weet al heel goed dat mijn trainer altijd zei: oké, okay, het, uh, uh, het is iets waarmee je de koers niet kunt winnen, maar wel kun, ja. mee kunt verliezen. Dus als je een bepaald wattage niet trapt. Ja, dan kun je nooit de koer vinden. Maar op een gegeven moment als je een bepaald wattage trapt... dan is het, maakt het niet meer uit of je nou 400 watt of 600 watt trapt. Het is gewoon genoeg. Ja. Nu komen de andere factoren waar het, om gaat, waar het echt om gaat om winnen. En dat is gewoon de grote fout die, die er bij de ja. raar maakt, Want ze denken van als we maar die wattages omhoog halen... ja, daar gaat het ja. niet om. Het gaat erom. Ga jij in bocht drie, als er iemand demareert... Ga dan, heb je dan het lef om in een split seconde erachteraan te gaan... Maar, en dan eh, eventjes door die pijngest te gaan, wat Erwin, onverantwoord is. Erwin, kunnen we het dan anders stellen dat als ze uh, in het Skyteam hadden gezeten... Laten we het omdraaien. Sky zit bij Rabo en Rabo <güls> zit bij Sky. Dat het, dan, dat het dan anders zou zijn geweest? Uh, um... Nou, ik geloof dat daar in ieder geval een bepaalde spirit is van... Hey, we willen, wij gaan winnen. Zo'n Nicky Terpstra, misschien, misschien is die jongen wel niet zo goed... maar ik zie die jongen gewoon bevlogen rondrijden. En dat is toch ongelooflijk dat zo'n jongen een eenling... een hele Rabobankploeg op een 1K gewoon in de luren kan leggen. Ja, terwijl je van tevoren weet, er is maar één jongen op wie we moeten letten... heb je dus 15 renners, dat is die renner. Nou, dat, dat kan toch gewoon niet. Vorig jaar ging het heel erg over uh, Geesink... en dat hij misschien faalangst uh, heeft, ja, dat hij vanaf... de druk niet aan zou kunnen... Uh, over hardheid he, van de rabo-renners. Zie ja, uh, dat je ook, Herman, dat ze het spel van list en bedrog... misschien niet goed genoeg beheersen? Ik denk dat het voor een groot deel mee te maken heeft. En wat Erpen zegt, klopt, ze zijn goede renners. Zonder meer, anders rij je niet aan de tour. En ze kunnen die wattage strappen, et cetera. Maar er is ook nog iets als tactiek... Hmm. Er is ook nog iets als elkaar de Duvel aandoen om te kunnen winnen, zoals te, voor Claire. Te lief misschien. Maar te lief? Ik weet niet of dat te lief zijn. Ja, voorspel. Nee, ze rijden volgens schemaatjes. Hmm. Ik denk dat erbe daar helemaal gelijk in heeft. En dat daar rijden ze een berg op en dan zien ze: oh, ik ga nu naar het rood. Dat mag ik vijf minuten en rijden. Nou, ik zit nu zes minuten, ik stop. Wij hadden heel vaak qua trainingen, reden we <tijds> ook, ook met hartslagmeters en met wattagemeters. Maar op een gegeven moment, als we tegen een berg opreden, dan reed ik, ik vaak naast Johnny Romme. Maar op een gegeven moment wisten we wel, we, we, we, we zijn onze trainer die zei, van nou, weet je, je mag niet boven een bepaalde wattage of bepaalde, boven een bepaalde hartslag rijden. Maar als je op een gegeven moment bijna boven, boven op die berg bent. Dan wil je toch als eerste bovenkomen. Dus wat deden we dan? Ik weet niet was aan een koningin in, die, die, die, die haalde dan gewoon die hart van met... Die haalde dan dat als we hem gewoon even niet meer zag onder het, onder het stuur. Wat we niet zien, is er niet. Maar ik ben in ieder geval <laughs> als eerste boven. Van. En dat weet je vijf jaar la, later nog. Vijf jaar later weet je nog wel wie er boven op de. Als als eerste boven, dat of, altijd boven rom, was. Was het altijd Rommel? Nou, Rommel of, of, of, of ik. Daar waren wel de twee koningen Maar dat is ook een stukje bravoure en een stukje onverantwoord. Hè? Uh, wat je gewoon nodig hebt om, om, om ook te kunnen winnen daarbij. Natuurlijk, we hebben mensen gesloopt echt gesloopt. Maar ja, mensen lieten het zich ook slopen. Ja, dus dat, dat, wiens wie, wie schuld is het dan? Ja. En als je altijd maar, altijd maar binnen die grens blijft, het is de grens opzoeken en het is ook de grens overgaan en de grenzen verleggen. En dit is, de, dit is geen manier om grenzen te verleggen. Nee, maar laten we dan nu eens filosoferen heel... over de oplossing, want we, we nou, hebben die... nu al gezien dat er wellicht een probleem is, maar hoe lossen we het dan op? Gewoon Robert, Robert het Gesink, gewoon eens een keertje echt een vraag moment. wat wil je nou eigenlijk echt? He, laat Robert Geesink gewoon weer Robert Geesink worden. En, en, en wie moeten we doen? Nou, in ieder geval geen wattagemeters. Want Robert Geesink is niet begonnen op een fiets met een wattagemeter. Die Robert Geesink is begonnen op was, omdat hij een leuke is omdat er plezier was en omdat hij als eerste boven op een berg ja, maar, de, maar wie wie wilde wel? zijn. Wie wil? Dan dus moet we geloof... dan iemand niemand. Uh, nou, nee, nee, nee. nee, nee, nee dan kunnen ze wel. Maar ik geloof wel in ja. Ik geloof dat het hem veel te zwaar gemaakt wordt. Het is, het is, ik hoor wel eens die wattage en dan rijdt hij alleen op een trainingsdag rijdt hij bij wijze van spreken... rijdt hij drie keer tegen de Alp de West op met een onwijs hoog wattage. En dan zeggen we, oh, wat geweldig, want dat deed Amsterdam ook. Hè? En dan kun je dat uitlezen. Maar dat is een mentale belasting. Dat, die wil je gewoon niet, gewoon niet doen. Die jongen die gaat aan het begin van de dag, moet hij dat doen. Hè? Drie keer tegen die berg op, in zijn eentje. Tegen die wattages uh, rijden, dat is onwijs zwaar. Terwijl je kunt het ook veel makkelijker maken... Ga een wedstrijdje rijden. Zeg van hier, daar rijdt hij, die rijdt, jaapie. Rijd rijd Jij moet als, als, moet als eerste boven zijn. Dan, heb je, dan is die mentale belasting niet. Dan is het gewoon spel en dan rijden dezelfde belasting. Maar, het maar, is maar, een... we, aan, aan het begin hebben we ook gezegd dat, dat uh, Sky zo goed is, omdat ze tot in alle details. Ja, ik geloof daar uh, helemaal niks de van. De boel uh, onder ik, controle houden en beheersen, Herman. Helemaal niks van. Herman? Uh, ik geloof dat wel voor het deel. Maar wat belangrijk is, is dat die runners bij Sky duidelijk ook een team vormen. Die gaan voor elkaar door het Juist. vuur. En die hebben blijkbaar wel nog die zin om wedstrijden te winnen. Of wat de grinta, ja. die, die je mist bij de Rabobank. Ja. Ik denk als Robert Geersing bij Sky zo fietst Wordt hij een topper. Wordt hij een topper. En of dat hij is... mag mee in het treintje van, uh, van ja, Wien. Ja, dan... ja, maar dat moet toch niet zo zijn. Dat moet toch niet zo zijn. Die Rabobank Want... kan dat zelf toch ook wel. Die Rabobank moet even een paar kleine ingreepjes... en je hebt gewoon een, een ja, killerteam staan. Maar ik vrees dat dat echt een... Uh, en het probleem is, wat ik daarnet zei, wat ik mij al jaren aan erger... in de hm. tijd van Michael Bogert, dat is nou, een van mijn slagzinnen... en die Michael Bogert bij de Quickstep had gereden... nou, dan had ja. hij minimaal één keer Luikbas Leuk, Leuk gewonnen. Minimaal. Ja. Misschien wel twee keer. Ze hadden hem over die finishlijn gegooid. Hm. En nu is het tweede, derde, vierde, derde, altijd... Dat zijn beschitterende prestaties. Maar die overwinning zit er niet in. En ik heb dat altijd, volgens mij komt dat omdat hij bij de Rabobank plug is gebeurd. Wat ik, wat, ik, wat, ja. Ja, wat ik wel, één ding opvalt wat me nu aan Robert Geren opvalt. Vorig jaar wilde hij absoluut niet met de pers praten. Hè? Dan praat hij niet nergens. En nu zelfs na een etappe wanneer hij heel slecht is, zit hij heel braaf, keurig gezwaaieerd voor de camera. Dat is dus dat is, dat, is, dat, is, dat is geen echte emotie. Dan moet hij dus, ja, dan, dan moet hij er gewoon balen. Dan moet hij dat, net zoals vorig jaar, als hij dat echt uit zijn grond voelde. Ik wil niet praten met jullie. Gaan we weg. Maar het is, het is te voorspelbaar. Het is te veel. Vorig jaar heeft hij het zo daar. Is, is niet goed gegaan. Dus nu gaan we altijd de pers ervoor staan. En ja. netjes en keurig. Ja. Ik, wil die, ik, wil die, ik wil die drift hebben. Ik wil die. Ik, ik geloof dat, dat, dat die. Dat die. Dat die, die zo de molle van binnen zijn. het echt gewoon, gewoon sportmensen. Ik wil gewoon. Dat wil je gewoon graag zien. Maar het ver, we vergelijken nu met Sky. En, en zo moet het allemaal. Ja. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere teams. Waar je ook mee kan vergelijken. Doet, doet dan iedereen het slecht behalve Sky? Nou nee. Maar kijk, ik geloof. Uh, het is ook een soort van compliment aan, aan het aan, wat ik wil geven aan, aan een geest, dat, dat in ieder geval. Ik geloof wel in, in zijn talent. Um, kijk, je kunt het uh, vakantelei niet kwalijk nemen, want er zitten gewoon jongens bij die gewoon kunnen leuk fietsen, maar die, kunnen niet, die, die zijn niet zo goed als de jongens van Rabobank. En bij vakantie -lijn heeft nog een ander probleem. Daar valt echt de kopman weg. Dat is echt een, die kun je niet kwalijk nemen. De, maar, met een nee, heleboel maar, andere maar misschien is de raboploeg wel niet zo goed als dat wij denken dat ze Maar ze zijn. worden wel. Dat ik vind nog? wel dat we ze daarop af mogen rekenen. Want ze, worden, ze hebben hetzelfde budget. En, en, ja. worden betaald, hij wordt betaald als een kopman. Dus dan moet je hem daar ook uh, op, op, op, op die waarde inschatten. Dat ja. zijn gevallen, hè? Ja, ze zijn ja, gevallen. Ja. Maar weet je, dat is ook één ding dat, dat wil ik wil zeggen. Want, uh, ik maak me wel zorgen voor, de, voor die valpartij al. Want we deden het zo goed. Hè? We zaten er zo goed bij. Ja, maar het is niet zo raar om er zo goed bij te zijn. Als de nummer 190 ook nog binnen de menu staat. Uh, achter, achter, de, achter, achter de nummer 1, wijze van spreken. Iedereen zat er nog gewoon goed bij. En dan is het niet, uh, als er dan één keer... Ja, Ik denk dat we daarom onszelf een beetje te goed maakten. We deden het zo, het, het zo geweldig. En één keer een flinke tegenslag. En bam, alles lag, lag, lag erbij. Het deed me echt pijn. Ik heb echt Ik heb mijn tranen in ogen, ogen voor de tv gekeken. Ik heb dus een, gisteren gewoon, gewoon, geen, wil ik gewoon geen. Ik wilde gewoon niet meer kijken. Zit echt.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 To open up my heart To all that jealousy That bitterness That ridicule And if you want David Gray en uh, Babylon. 7 minuten voor tien. De Aziatische boktor is weer opgedoken. Dit keer in Winterswijk. Het beestje is uh, zeer schadelijk voor loofbomen. Daarom heeft het ministerie van Landbouw direct maatregelen genomen. Om te voorkomen dat de boktor zich verspreidt. Aan de telefoon Benno Brugging van de NVWA, dus de Voedsel en Warenautoriteit. Autoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Wie heeft de boktor gevonden? Uh, een bewoner van de wijk waar het beest is gevonden. Die heeft hem uh, gezien en gefotografeerd. En de foto aan ons opgestuurd. Ja. Is dat, uh, ge gebeurt het altijd zo dat iemand toevallig de boom uh, controleert en een foto maakt? Nou, het is pas de tweede keer dat we dit uh, de Aziatische boktor in Nederland vinden. De eerste keer was in uh, Almere en toen heeft de, uh, heeft de gemeente zelf ge aangetroffen bij snoeiwerkzaamheden. Ja, maar hoe ziet hij eruit? Hoe weet je dat het een boktor is? Hij is 3 uh, tot 5 centimeter lang. Hij is zwart met witte stippen en hij heeft een soort antennes die langer zijn dan het lichaam zelf. Uh, maar het is, ja, het is een klein beestje. Ja. En wat doet hij met de bomen? Uh, daar, daar voedt hij zich mee. Hij eet ze van binnenuit op. Hij eet van binnenuit. Hij eet die grote stukken uit de boom. En uh, dat beschadigt de boom heel erg. En hij plant zich heel snel voort, waarschijnlijk? Uh, hij plant, Ja, ze leven ongeveer drie jaar. Het eerste jaar zijn ze dan eitje, het tweede jaar larven, het derde jaar tor uh, zelf. En dan vliegen ze uit, dus dan maken ze een groot rond gat in de boom. En dan vliegen ze eruit op naar de volgende boom. En... Is hij gevaarlijk voor mensen ook? Hij is niet gevaarlijk voor mensen, nee. Oh, hij is ook niet gevaarlijk voor het bewerkte hout van bijvoorbeeld woningen. Okay. Dus het gaat echt om de levende uh, bomen en planten. Er zijn een aantal planten waar hij uh, zich mee voedt. Nou, u, u ja, uh, alarmslaan is misschien uh, een groot woord, maar uh, ga, uh, gaat dat heel snel dan zo'n zo plaag? Het hangt er een beetje vanaf hoeveel beesten er zijn, maar het kunnen er zomaar een aantal worden. Hier hebben we er zeven aangetroffen. En die, uh, als ze naar buiten gaan, dan gaan ze op naar de volgende bomen en die, dan beginnen ze daaraan dus, uh, en leggen dan weer eitjes. Dus het, het kan vrij snel gaan, maar als, als je uh, bijvoorbeeld vergelijkt dat in de Verenigde Staten hebben ze tussen 1997 nee, en 2006 250 miljoen dollar uitgegeven om uh, de beesten te bestrijden. Dan heb ik het nog niet eens over de schade die aan natuur en landschap is uh, aangedaan. Hoe, hoe komt zo'n beest hier eigenlijk? Uh, dat is uh, waarschijnlijk met verpakkingshout. De Aziatische boktor die wordt uit, uh, uit Oost-Azië of uit Azië vandaan naar Nederland vervoerd in verpakkingshout van bijvoorbeeld natuursteen. Ja. En dan, dan, dan want ze vergassen toch die containers waar, waar die in die Rotterdam aankomen, dan gaat zo'n beest toch wel dood? Uh, nog niet dus. Dus dat ken ik bij een aantal gebeurt dat niet. En dan is het, er bestaat de mogelijkheid dat het beest meekomt. Ja. Heel kort nog even tot slot. Hoe, hoe, wat voor maatregelen worden er nu genomen? Het zijn vrij stevige maatregelen, een cirkel van ongeveer 100 meter rondom de aangetaste boom, dat zijn ongeveer 80 woningen. Daar gaan wij de komende dagen op bezoek, nog deze week, om te kijken wat daar voor bomen en struiken staan. En in de straal daaromheen gaan we inspecteren en gaan we, dat gaan we elk jaar doen. De komende vier jaar gaan we in een straal van een kilometer ieder jaar... ...de bomen controleren en dan gaat het specifiek over die bomen waar de beesten zich in voorplanten. En die bomen die gaan dan plat en dan is uh, ja, je tuin... In het begin doen we dat in de eerste 100 meter. Oké. Okay. Nou, er zijn toch uh, aardig wat tuinen die dan... Uh... Ja, laten we zeggen een heel ander aangezicht krijgen, om het even zo te zeggen. Ja, het hangt er een beetje vanaf of de, de, de planten waar zij zich lekker voelen... of die 70 stuks, of die daar veel voorkomen. Ja, dank u wel, Benno Brugink. Oké, okay, graag de de Voedsel- en Warenautoriteit. Na tien uur praten we door met Erben, Marcel en Herman. En we spelen onze quiz, tijd voor tijd natuurlijk. Tot zo.